1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Confrontaties tussen politie en betogers in Bahrein. Groot protest verwacht in Algerije. En wielrenner Ricardo Rico, die stopt per direct, is die ontslagen bij Vacan Soleil. Het weer het is bewolkt en er staat een koude wind uit het oosten. In het zuiden is het 5 graden, in het noorden ongeveer 2. Aan het eind van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Morgen valt er regen of motsneeuw in het zuiden... maar in de rest van het land blijft het droog. In de Bahreinse hoofdstad Manama... zijn weer confrontaties tussen de politie en demonstranten. Ieder vanochtend trok het leger zich terug van het Parelplein. Toen betogers daarna het plein opgingen... werden ze beschoten met traangas... Kort daarvoor had de Shiïtische oppositie een aanbod van de koning... voor een dialoog verworpen. De koning wil zo een eind maken aan de protesten... maar de oppositie eist dat de regering eerst aftreedt... en het leger zich van de straten terugtrekt. Sinds maandag zijn bij antiregeringsdemonstraties in Bahrein... zeker zes mensen omgekomen. Honderden mensen raakten gewond. In Libië hebben elite-troepen een tentenkamp... van antiregeringsbetogers aangevallen. Volgens de demonstranten vuurden de troepen traangasgranaten op en af...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 Na tien dagen van protest in Jemen zijn de veiligheidsgroepen verdwenen uit de straten van de havenstad Aden. Inwoners zeggen dat regeringsgebouwen worden geplunderd en in brand worden gestoken. In de hoofdstad Sana'a lopen honderden mensen mee in een protestmars van de universiteit naar het ministerie van Justitie. In Algerije is de oproerpolitie in actie gekomen tegen demonstranten voor meer democratie. Het protest in de hoofdstad Algiers was van tevoren aangekondigd... door een coalitie van oppositiepartijen, vakbonden en mensenrechtengroeperingen. Volgens deze demonstrant gaat de strijd die in Tunesië is begonnen... en in Egypte verder ging door in Algerije en zal ook hier worden gewonnen. En continu. We een dynamiek en dat de politie is massaal aanwezig. De groep van enkele tientallen betogers werd direct bij het begin van het protest omsingeld... en met de wapenstok uiteengeslagen. Vorige week werd er in Algiers gedemonstreerd. Toen ging een groep van 150 mensen de straat op. En anderen die zich bij de betoging wilden aansluiten, werden door de politie tegengehouden. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Het roze papiertje moet zo snel mogelijk verdwijnen en vervangen worden... door de plastic variant van het rijbewijs. Daarvoor pleit de Bovenregionale Recherche Midden-Nederland... naar aanleiding van een grote fraudezaak. Tjeerd Koopman van de Bovenregionale Recherche, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het voor fraudezaak? Het is een uh, fraudezaak uh, waarbij een uh, ja, toch wel grote uh, groep aan uh, mensen heeft geprobeerd... en ook succesvol is geweest met het... Ja, gebruik onder gebruikmaking van het uh, oude model rijbewijs, zoals wij dat noemen, om uh, toch ook banken op te lichten en op een uh, ja toch wel redelijk uh, unieke wijze hebben geprobeerd en ook dat we jarenlang hebben kunnen doen. Uh, ja, miljoenen hebben kunnen wegsluizen van, uh, van banken, zeg maar. Ja, hoe doen ze dat, dat rijbewijs vervalsen? Uh, ja, dat het is het oude model rijbewijs. Hè. Dat is, dat noemen ze nog wel een beetje het papieren variant. En dat is natuurlijk nog redelijk makkelijk te manipuleren door bijvoorbeeld de foto te veranderen of misschien ook de gegevens uh, zeg maar, op het paspoort te wijzigen door de gegevens die ze bijvoorbeeld van uittreksers uit de Kamer van Koophandel kregen. Waardoor ze uh, zeg maar, zich anders konden voordoen als wie ze in werkelijkheid waren. En nu zegt u, dit gebeurt zo vaak, uh, dat papieren rijbewijs moet verdwijnen. Nou, kijk, wat wij geconstateerd hebben is dat er een 350 zaken waren waarvan wij er, nou ja, zeg maar meer dan de helft in ieder geval hebben kunnen bewijzen, denk ik. Dat is altijd wat lastig, hè, want het is nog onder de rechter. Dus de rechter zal uiteindelijk moeten bepalen hoe het, hoe het ervoor staat. Maar het is wel zo dat wij denken dat als het hier kan, dat het ook in andere vormen van fraude natuurlijk kan voorkomen. En dan kan je denken aan telecomfraude, afsluiten van gsm-abonnementen. Maar misschien ook wel verzekeringsfraude of hypotheekfraude. En dat, dat vervalsen van het plastic rijbewijs, dat gebeurt niet? Nou, dat is natuurlijk een stuk lastiger. Hè? Dat is het nieuwe creditcardmodel, zoals we dat noemen. En die heeft natuurlijk veel meer uh, kenmerken die moeilijker te vervalsen zijn... dan zeg maar, het oude model rijbewijs. Ja, denkt u dat het uh, lukt eigenlijk uh, zo snel dat plastic, uh, die plastic variant invoeren? Ja, daar kan ik niet over, uh, over uh, gaan natuurlijk. Dat is iets wat uh, de ministeries uh, moeten besluiten. En ja, de, natuurlijk zullen er wat uh, haken en ogen aan zitten, kan ik me zo voorstellen. Uh, maar wij weten ook dat dit in ieder geval nog vijf jaar voort kan duren. En uh, ja, er zijn nog een heleboel van dit soort modellen ruidwijs in uh, omloop. Ja, want ik heb, er, ik heb zelf een papieren rijbewijs en dat is nog een paar jaar geldig. Uh, ja. Ja, als dat vervangen moet worden, dan wil ik dat niet gaan betalen, want dat heb ik een paar jaar geleden al gedaan. Nee, dat kan ik me, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, daar ga ik niet over. Kijk, wij zijn uh, van de politie om de zaak op te sporen. Wij hebben hier een constatering gedaan en wij denken dat het misschien anders zou moeten. Daar hebben we ook een advies over uitgebracht. Uh, en daar hopen dat de ministeries uh, ons advies serieus zullen nemen en kijken of ze daar in ieder geval een goede oplossing voor kunnen vinden.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 De baai van Halong is erg populair bij toeristen vanwege de mooie rotsformaties. 3 uur en 20 minuten. Zo lang duurt normaal de reis van Amsterdam naar Parijs met de Thalys. Maar honderden passagiers die gisteren de trein pakten, moesten de nacht in slaapwagons in Brussel doorbrengen. Patricia Baars van Thalys legt uit waarom de passagiers in de trein moesten slapen. Uh, de reizigers die konden niet meer door naar Parijs... aangezien uh, de hoge snelheidslijnen van een bepaald moment s'avonds worden gesloten. Dus vandaar dat de trein, uh, met, uh, omdat er één trein motorproblemen had... en aangehaakt is aan een tweede trein... Uh, is deze te laat in Brussel aangekomen om nog door naar Parijs te kunnen gaan. Hey, u zegt dus aangehaakt aan een tweede, waar is dat gebeurd dan? Uh, dat is in Nederland gebeurd. In Nederland, in ja. Amsterdam? Uh, de, voor Rotterdam. Voor Rotterdam. Ja. En waarom was dat nodig? Omdat uh, de trein van uh, kwart over zes die had uh, motorproblemen. En de trein van kwart over zeven die kwam daarna natuurlijk uh, op de lijn. En uh, toen is er besloten om deze aan elkaar te haken om zo samen verder te gaan naar Brussel en naar Parijs. Helaas uh, zijn de reizigers in Brussel gestrand uh, omdat de lijn naar Parijs gesloten was. Want uh, omdat die andere treinen aanhaakten kon die niet meer zo hard? niet meer zo hard. En omdat dit uh, iets langer heeft geduurd als gepland was, uh, was inderdaad de vertraging te uh, groot om uh, nog op tijd uh, naar Frankrijk te kunnen gaan. Dat is ook vervelend voor die passagiers die in de goede trein zaten. Die krijgt het probleem van de andere treinen bij. Absoluut, dat is inderdaad. Uh, Heel vervelend voor deze reizigers. Uh, wij hebben geprobeerd de vertraging zo goed mogelijk te beperken. Helaas is uh, deze actie niet verlopen zoals het gepland was. Dus vandaar dat inderdaad beide treinen in Brussel zijn gestrand. Nou moesten ze dus in de trein slapen, konden ze geen hotel aanbieden. We hebben gekeken of er capaciteit was inderdaad voor 400 mensen in hotels of eventueel met de bus. Uh, helaas is dat ook niet uh, goed, uh, met goed resultaat gebeurd, deze zoektocht. Dus vandaar dat het toen besloten is om de mensen in de trein in Brussel te laten slapen. Natuurlijk is er gezorgd voor dat de mensen uh, wat konden drinken, wat konden eten. En uh, de trein was natuurlijk verwarmd en er was veiligheid op het station... zodat de reizigers rustig in de trein konden blijven. Zijn ze inmiddels allemaal weer in uh, Parijs? Inmiddels, ze zijn vanochtend vroeg met de eerste trein naar Parijs gegaan. Dus rond acht uur allemaal weer aangekomen in Parijs. En worden er nog tickets vergoed of, of compensatie? De tickets, de tickets worden natuurlijk compleet vergoed. Patricia dat van Thalys. Voor de kust van Oman hebben piraten weer eens toegeslagen. Ze hebben een Amerikaans jacht gekaapt en de vier opvarenden gegijzeld. Ze zijn een gepensioneerd Amerikaans stel en twee bemanningsleden. Het stel was op wereldreis. Het is nog onduidelijk of er losgeld is geëist. Waarschijnlijk komen de piraten uit Somalië. De Somalische piraten maken al lange grote delen van de zee... tussen Afrika en het Midden-Oosten onveilig. Meestal hebben ze het gemunt op vrachtschepen... maar af en toe worden ook jachten gekaapt. Sport. Van Kansolei heeft Ricardo Rico op staande voet ontslagen. De Italiaanse wielrenner werd tien dagen geleden... na een training in het ziekenhuis opgenomen met een hevige koortsaanval. Dan zou hij een arts hebben verteld dat hij zichzelf... een bloedtransfusie had toegediend. Dat is in strijd met de dopingregels. Rico kreeg vorig jaar bij de Nederlandse wielerploeg een nieuwe kans... dat hij eerder in de Tour de France van 2008 op dopinggebruik was betrapt. Daan Luijks is manager van Van Kansolei, Formatie. Goedemiddag. Goedemiddag. En direct na de ziekenhuisopname van Rico werd hij op non-actief gesteld. Waarom is hij nu eh, ontslagen? Uh, we hebben natuurlijk na het onderzoek gedaan, uh, na de berichtgeving, uh, er is een arts van ons naar, uh, naar Italië gegaan. Die heeft namens het team alles onderzocht omdat we dat zelf vast moesten stellen. We hebben hem toen op non-actief gesteld. Uh, het is Nederlands recht, maar de Italiaanse wet schrijft voor dat er een kwestie is van hoor en wederhoor. Dus wij hebben onze bevindingen bij Ricardo Rico weggelegd. En daar heeft hij op gereageerd. En gedurende deze week hebben we natuurlijk de tijd gehad om nog nader onderzoek te doen. En dat nader onderzoek heeft ertoe geleid dat wij hem vandaag op staan voor het ontslaan. Heeft u hem zelf gesproken? Ik heb hem zelf niet gesproken. De contacten lopen steeds via zijn vader of via zijn manager. En wat is zijn verhaal? Uh, het probleem is dat het heel veel medisch, uh, bijna alleen maar medische inhoud heeft. En er is een medisch geheim zoals u weet, dus ik mag me daar niet over uitlaten. Wat, wat is nu extra uit het onderzoek gekomen wat hij hiervoor niet wist? Eigenlijk niet zoveel. Uh, het heeft alleen maar uh, meer bevestigd wat wij vorige week al uh, hadden geconstateerd. We moesten alleen ook rekening houden met Italiaanse wetgeving. En, en vandaar de kwestie horen en wederhoor. Ja, nou was Ruko, Rico natuurlijk een hele belangrijke troef. Uh, nu heeft u ook nog uh, Mosquera, de Spanjaard. Die is in het najaar in opspraak geraakt. Maar die is uh, nog niet ontslagen. Die wordt voorlopig aan de kant gehouden. Wat is het verschil tussen hem en Rico? Ik denk dat dat een heel erg groot verschil is. Uh, uh, Rico heeft volgens ons iets gedaan wat een strijd is met de regelgeving. Dus daar is de mogelijkheid om uh, die rennen op staande voet te ontslaan. Uh, Mosquera, uh, daar loopt een onderzoek vanuit de UCI, maar de UCI heeft hem niet geschorst. Dus hij is nog nooit geschorst geweest en hij is op dit moment nog steeds niet geschorst. En de UCI zegt, wij zijn alleen aan het onderzoeken omdat bij hem een mogelijk maskeringsmiddel is aangetroffen... Uh, maar dat kan ook om andere doeleinden daar zijn. Dus zij zijn aan het onderzoeken of dat strafbaar is. Uh, en omdat de UCI hem niet schorst... kunnen wij als ploeg daar op dit moment niet verder handelen. Kunnen we alleen maar afwachten. Heeft dit uh, naast ontslag ook nog andere consequenties voor Rico? Want er worden bij renners die wel eens uh, vaker zijn betrapt... Uh, wat extra uh, voorwaarden uh, opgenomen in het contract. Ja, we hebben natuurlijk... Toen wij met hem spraken, hij was twintig maanden geschorst geweest. Eerst 24 mei kreeg strafvermindering, dus uiteindelijk twintig maanden. Toen is hij bij een uh, Italiaans team gaan rijden en wij hebben hem van dat Italiaans team overgenomen. We hebben aan de ene kant contractuele eisen gesteld natuurlijk, wat hij allemaal moest en mocht. Uh, en hebben we uiteraard uh, vastgelegd in een contract. Uh, daarnaast hebben we ook geprobeerd de druk niet te hoog op te voeren. Uh, dus hij mocht zelfs een programma doen. En daarnaast mocht hij gaan trainen bij Aldo Sassi. Een, een professor in Italië staat voor 100% dopingvrij. Hm. Uh, alleen het heeft toch niet geleid tot het gewenste resultaat. En hij is toch uh, jammer genoeg twee weken geleden de fout ingegaan. Ja, bent u bang dat dit uw World Tour licentie met onder meer de Tour de France... nu uh, dat hij hierdoor in gevaar komt? Nou, van de week was er even... Uh, dat in de pers, maar gisteren heeft gelukkig de UCI dat al hersteld. De UCI heeft gisteren bekendgemaakt dat er helemaal nog geen afspraak is gemaakt. En dat leek ons een klein beetje vreemd, omdat de punten van maskeren van begin af aan niet zijn meegeteld. En Rico minder dan 13% van onze punten had. Dus wij ruimschoots punten genoeg hebben. Uh, en volgens het ethische regeltjes, als we het dossier nakijken, staat er eigenlijk in dat er sprake moet zijn van collectief dopengebruik, of dat soort zaken. Ja, dat speelt natuurlijk bij ons niet. Uh, gelukkig niet. Uh, wat we wel voor kunnen stellen is dat de UCI, die leest nu alles vanuit de krant en vanuit de media. Uh, dat wij uit moeten komen leggen van ja, wat is er nu aan de hand? Maar zelfs dat hebben ze tot op heden nog niet gevraagd. Dank u wel. Daan van de Vacansolei Wielerploeg. Nog een keer de hoofdpunten uit het nieuws. In Bagrijn heeft de politie traag als ingezet tegen betogers. Het leger trekt zich uit de straten terug, maar de politie komt juist terug. In Algiers is de oproeppolitie in actie gekomen tegen demonstranten. Voor vandaag is door de oppositie, vakbonden en mensenrechtenorganisaties... een groot protest gepland tegen het regime. En u hoorde het net, wielrenner Rico is per direct ontslagen bij Vacan Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen trots in bedrijf.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 Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. In deze uitzending gaan we het hebben over... de overnamedrang van Nederlandse MKB-ondernemers. De populariteit van crowdfunding. We ontvangen de organisator van een congres voor jonge marktgerichte boeren. En na twee uur gaan we het uitgebreid hebben over de vraag... hoe je als zelfstandige het beste je pensioen kan regelen. Maar we beginnen met ondernemen in de gokbranche. Deze week presenteerde de Algemene Rekenkamer een onderzoeksrapport... over het functioneren van het staatsbedrijf Holland Casino. Belangrijkste aanbeveling van het rapport is dat de overheid... het opleuken van Holland Casino, van speelhal tot uitgaanscentrum... nauwgelet in de gaten moet houden omdat het spanning kan opleveren... met de doelstelling van het kabinet. En dat is om het gokken in Nederland in de hand te houden. Een andere aanbeveling in het rapport is dat klanten die een entreeverbod krijgen bij Holland Casino ook een entreeverbod moeten krijgen bij overige speelautomatenhallen. Gaan we over praten met Jan-Willem Wijsman van Speelautomaten, brancheorganisatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u, u bent een beetje dus van de gokhallen, niet van de, van de casino-speler, niet van Blackjack enzovoort. Nee. Hoeveel, o, o, hoeveel bedrijven hebben het dan? Uh, als je de exploitatie van speelautomaten buiten casino's bekijkt, dan kun je die markt in grofweg twee segmenten verdelen: enerzijds de amusementcentra, daarvan is de wettelijke term speelautomatenhallen, en anderzijds de exploitatie van speelautomaten in de horeca. Aha. Dus bij de patatboer, uh, waar een machientje nee, staat... En... Nee, nee, want bij de patatboer, dat is een snackbar... daar mogen geen kansen voor automaten staan. Ik praat dan over uh, van automaten in uh, cafés. En daarbij uh, stelt de exploitant van maar automaten... Maar die zitten niet bij uw brancheorganisatie? Ja, ja, ja, ja, ook, ook wel. Ook, ja, ja. Ook. Maar dat zijn okay. de kleintjes, zeg ja, maar. Ja. Nou, ja. ik zal het zo toelichten. De exploitant van de automaten in de horeca... die geeft zijn automaat in gebruik aan de horecaondernemer. Die krijgt er dan een gebruiksvergoeding voor. Ja. En, en bij een automatenhal ben je daar zelf uh, aan de Of toch wel, dat hangt Juist. een beetje van de juridische constructie. Af. Goed. Uh, maar u, hoeveel bedrijven zijn het nou in het het totaal? Gaat, als je praat over de amusementcentra, dan zijn er 270 in Nederland. Uh, daarvan uh, daar staan uh, zo'n 15.000 uh, automaten opgesteld. Uh, er werken zo'n 2.000 uh, FTE's. En uh, nou, kijken. Als, je behoorlijke... over de, als je praat over de omzet, dat is bruto yeah. spelresultaat, dus de inzet minus de uitkering, dan heb je toch over zo'n 380 miljoen euro per jaar. En wat wordt er verdiend? Zegt dat de man ook maar meteen achteraan? Nou, heel wat minder dan destijds, want de rendementen staan enorm onder druk. Nee, dat zal wel, maar hoeveel wordt er nou verdiend? Uh, Percentages, winst is uh, wat moeilijk te bepalen, uh, wat betreft de laatste periode. Uh, u weet toch wel wat zijn, Nou, de exacte winstcijfers niet. Globaal? Uh, de rendementscijfers die liggen duidelijk lager dan 20. Dan nee, dan maar zit is 380. Hoeveel is de winst? De winstcijfers weet gek. ik niet. Oh, nou. oké. Okay. Uh, de exacte winstcijfers dan. Luister, ja. de casino's die worden beheerd door de Nederlandse staat. U bent allemaal private ondernemingen. Ja. ja. Uh, is dat een, een, een, een, uh, zeg maar een scheve concurrentie? Um, scheef op zich niet direct. Uh, natuurlijk zitten we in een markt, de short markt het wat? De short opmaak, dat betekent dat de tijd tussen de inzet op een spel... en de trekking heel kort is, de trekkingsuitslag. Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen Holland Casino en de speelautomatenhallen. Welke bijvoorbeeld? Nou, Bijvoorbeeld in de speelautomatenhallen heb je geen live gaming aanbod. Dus geen roulette, geen blackjack aan tafels. En de inzet en verliesmogelijkheden liggen duidelijk uiteen. Op de speelautomaat in Holland Casino... Kun je bijvoorbeeld 150 euro op een spelletje inzetten? Bij ons is het maar 20 eurocent maximaal. En op, ja, en op een roulette tafel kun je 10.000 euro inzetten. En, oh, dus dat je is niet helemaal waar, hè? Want je kan natuurlijk bij die automaten de inzet het beste een paar keer verhogen. Dan kom je ook Nee, per... nee, nee, nee, 20 eurocent per, per drie seconden. Dus dat kun je vergelijken met de 150 euro inzet op een automaat in oh, de ja. Hollandse casino. Die ja. tijd dat je dat kon verhogen naar 2 euro of zo is voorbij. Dat je zes spelletjes tegelijk speelde, dus zoveel lijnen. Zo zit het toch? Ja, dat zijn of spelletjes die je dan later afspeelt... maar dat is erg technisch. Uiteindelijk nee, het is helemaal 20 niet technisch, cent. want je drukt één keer... en dan een beetje 2 euro kwijt. Nee, nee, nee, nee 20 eurocent. Oké, okay, nou, u weet het beter. Oké, okay, uh, en, en, en is het zo dat in die uh, gokautomatenhallen... dat je daar wel een drankje mag schenken en dat soort dingen? Er is geen betaalde horeca, er mag geen alcohol geschonken worden... dat is ook een verschimmeld Holland Casino. Dus, dus dat, daar zit eigenlijk ook een groot deel... van die oneerlijke concurrentiepositie? Als je praat over oneerlijke concurrentie... is dat een van de verschillen, ja. Maar dat is altijd al zo geweest. Bij dat Holland Casino kon je wel wat drinken en wat eten. Ja. En, en bij jullie in de gokhallen niet. Nee, dan wordt uh, wel een kopje koffie geschonken aan de gasten ja. hier en daar. Maar uh, geen alcohol. En nu heeft Holland Casino dat natuurlijk nog een beetje uitgebreid. Holland Casino wil dat graag uitbreiden. Die, uh, Als je kijkt naar, naar Rotterdam, dan is het een hele complete avond uit. Hè, met uh, optredens ja. en een diner. En noemt u het allemaal maar op. Ja. Nou, wij zouden als sector ook graag wat aan productverbreding willen doen. De financiële positie van honderd Casino blijkt ook uit het rapport van de Rekenkamer is niet goed. Zij, hun rendementen staan ook erg onder druk, om, ja. als gevolg van het rookverbod, de recessie. Nou, dat geldt voor ons precies zo. En bij ons staan de rendementen nog ze onder druk. Daarom kom ik op terug. Uh, door de invoering van kansspelbelasting op kanspelautomaten. Twee jaar geleden betaalden wij nog BTW. En als percentage, uitge als percentage uitgedrukt over het uh, bruto spelresultaat... betaalden wij na vooraftrek van BTW 10%. En dat is nu verhoogd naar 29%. Ja. En dat geldt niet voor de Holland Casino's? Holland Casino ook, maar daar, is met het, met ja, maar daar te is maken. meer vers op broekzak. Want wat zij aan belasting betalen of overhouden aan rendement... moet als winst afgedragen worden naar de staat. Maar goed, u zou graag willen dat Lee in zijn speelautomatenhal komt zingen. Tuurlijk. Ik. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Zeg het maar. Dat ja, zouden we graag willen doen. En we, zullen, we zouden graag meer productaanbod willen hebben. Wat nog meer dan? Bijvoorbeeld een bingo of uh, poker. Er is nu sprake van dat poker gelegaliseerd gaat worden. Ja. Een speelautomaathal. Namens de mensen is een uitstekende locatie daarvoor. Ja. Daar loopt gekwalificeerd personeel rond. Dat oog heeft voor, uh, voor, de, voor eventueel probleemspel. Heeft, heeft ervaring met kansspelen. Dus kan het op een uitstekende manier begeleiden. Kortom, wat u wil is eigenlijk dat de monopoliepositie van Holland Casino... dat die opengebroken wordt. Als er geprivatiseerd wordt, ontstaat natuurlijk een nieuwe situatie. En uh, dan zie je dat er private aanbieders zijn uh, met casinos... en private aanbieders met amusementcentra. En dan is het logisch dat die private aanbieders op een level playing field komen... Uh -huh. zodat ook het productaanbod gelijkgeschakeld wordt. Level playing field, wil zeggen dat iedereen gelijke kant krijgt. Ja. Ja. Maar ja. dat zou dus betekenen dat jullie dan dus ook die horecavergunning krijgen? Bijvoorbeeld. En, en productverbreding. Kijk, als Holland zien Casino graag klein theaterspelen En live maken. spellen aan tafel. En bijvoorbeeld, ja. ja. En dan krijgen we ook uh, casinos in Ede, Nunspeet, uh, uh, ja, Veen, Verzin het maar. Nou, er zijn nu veertien vestigingen van Holland Casino. Als die geprivatiseerd worden, dan, uh, dan blijft het in principe veertien. Want de overheid is natuurlijk zelf bij om te zeggen hoeveel ah, vergunningen die, die, er Die blijft dat bepalen. Als het, ook als het geprivatiseerd daar wordt. Daar ga ik vanuit. Ja, ja. Dat uiteindelijk de centrale overheid zal zeggen: er mogen zoveel vestigingen van, van een casino in Nederland bestaan. Oh. Ja. Als we even kijken naar dat rapport he, van die Algemene Rekenkamer. Daar, ja. Peter zei het net al, dan is een. Uh, Tweede constatering is uh, dat er uh, een gokverslavingsgevaar is... hoe meer je er een uitgaanscentrum van maakt, van zo'n casino bijvoorbeeld. Um, u zegt, wij zouden on onze concurrentiepositie willen verbeteren... door er ook meer uitgaanscentrum van te maken met horeca, met nou, noem maar op. Bestaat dat risico dat u dan gokverslaving meer in de hand werkt... Het rapport zegt dat dat uh, in de toekomst uh, gelegen is. Uh, aan de andere kant kun je nu al vaststellen... dat als er meer ander aanbod is dan alleen maar kans spelen... dat dan uh, publiek ook regelmatig pauze zal nemen. En uh, dus maar zodra ze naar de touwers gaan kijken wat u net zei... Het... Dan, dan zullen ze op dat moment niet spelen. U trekt al meer publiek aan doordat het een completer avondje ja, uit wordt. het wordt een compleet avondje uit. Dus je krijgt het nieuwe mensen binnen die weer misschien nou, gokverslaafd worden? Nee, nou, dat hoeft niet, want uh, er is natuurlijk toch goed uh, toezicht op. Want dat is een van de tekortkomingen wat ons betreft... in het rapport van de Algemene Rekenkamer. Uh, men heeft gesproken met, uh, met ambtenaren van het ministerie van Justitie en van Financiën. Met, uh, beleidsmede met beleidsmedewerkers daarvan. Met uh, mensen van Holland Casino. Maar niet met mensen van de speelautomatenhallen. En dan krijg je... Uh, de stelling dat een entreeverbod in Holland Casino... dat dat, dat, dat uh, geen gevolg heeft voor mensen die naar een gaan... dat ze daar gewoon nog welkom zijn. Uh, is dat uh, niet zo? Want dat is als niet. ik bij Holland Casino geweigerd word... want daar heb ik veel te veel uitgegeven in korte tijd... ik krijg een entreeverbod, dan kan ik niet zomaar... Bij u een van de speelautomatenhallen binnenloop? Er is een groot misverstand in de speelautomatenhallen, in de amusementcentra dus. Daar wordt een preventiebeleid gevoerd, net zo degelijk als bij Holland Casino. Hoe gaat dat dan? Heeft u ook registratie? De, de, het personeel is getraind in, in het herkennen van, van problematisch speelgedrag. Is getraind in het voeren van bezoekersgesprekken. Ja, noem eens wat wat, wat met... is het herkennen van, van uh, speelgedrag? waarvan u denkt als een verslaafde? Nou, als iemand bijvoorbeeld uh, een tijdje op een speelautomaat speelt... En, en kwaad wordt en op de automaat gaat slaan of gaat vloeken... Eh, dan kun je zeggen, nou, zo iemand die... Die, die, uh, ja, die, die baalt gewoon dat hij zijn dag. geld kwijt is. Nou, en die wordt dan aangesproken door medewerkers van het amusementcentrum. En uh, dan is ook de mogelijkheid om een entreeverbod aan te gaan. Dus om kort te gaan, iemand die bij Holland Casino een entreeverbod heeft... en vervolgens naar een amusementcentrum gaat en daar... Uh, problematisch speelgedrag vertoont, die wordt daar ook aangesproken... en krijgt ook een entreverbod. Ja, is dat zo? Hoe... Dat wordt dan afgesproken. Hoeveel, Want... Hoeveel verboden geeft u zo per jaar? 3300, was de laatste 3300. Er zijn 40.000 gokverslaafden, dacht het Holland Casino. Dus dat wat klopt. bij hen uh, Althans, niet dat... meer binnen mag komen. Nou, dat 9000, als ik het rapport goed gelezen heb. Uh, het laatste onderzoek als het gaat om het aantal gokverslaafden is uh, 40.000. Dat is een onderzoek in 2005 geweest. Mm -hmm. uh, er is laatstelijk weer een dalende tendens waarneembaar. Uh, in 2009 is 3% minder aan meldingen bij de hulpverleningsinstanties. Maar daar rekenen we, rekenen we niet mee wat thuis achter de computer... nu op internet aan het gokken is, hè, met poker en nou, zo. Nou, dat is dus een groot probleem. Kijk, ja. uh, internet, uh, als je praat over valse concurrentie... Uh, aanbieders op internet die trekken zich van God nog gebod iets aan. En dat is een zware concurrent zowel voor Holland Casino als voor ons. Ja, Omdat je die kanspelbelasting niet betaalt. Die betalen geen kanspelbelasting. En bovendien uh, niet aan die zeurpieterij uh, overgeleverd nou, je, bent. Zeurpieterij, wij zijn voorstander voor goede regelgeving als het gaat om de garanties dat het een eerlijk spel is. Dat de mensen beschermd worden, ja. de spelers. En dat heb je op internet per definitie niet. Nee. Die mensen die illegaal uh, een, een internetsite exporteren die hoeven zich niks aan te trekken. Zijn dat oplichte sites? Ik weet het niet. Ik zou nooit mijn geld erop inzetten, want niet. ik ben nooit zeker of ik mijn geld wil krijgen als ik een keer gewonnen heb. Oh. Ah. Even nog tot slot, want er is een politieke meerderheid nu hè, in de Tweede Kamer. Die zegt dat Holland Casino moet privatiseren. Denkt u dat het echt gaat gebeuren? Ik schat in dat er momenteel een, een tendens is naar een, een politieke meerderheid... om Holland Casino inderdaad te privatiseren. En dan bent u helemaal blij? Nou, we zijn in ieder geval blij dat staatssecretaris Wekers aangegeven heeft... dat hij geen voorstander is van een privaat monopolie. Dus die veertien uh, uh, vestigingen van die Holland Casino, Casino die nou zijn... die zullen een dus één voor één of in blokjes uh, ge, ja, uh, uh, op de markt gebracht worden. Waarbij we wel aantekenen dat je op moet passen welk systeem je gebruikt. Je moet niet feilen tegen de hoogste prijs maar kijken naar de kwaliteit van degene die de vergunning gaat krijgen. Want met name met het oog op dat preventiebeleid... is het uh, natuurlijk zaak dat dat, dat dat goed gebeurt. En als iemand de hoofdprijs moet betalen voor Holland Casino... dan zal hij uh, het eerste gaan bezuinigen op dat preventiebeleid. Belangrijke voorwaarde is natuurlijk wel dat het rendabel te exploiteren is. En dan zal er toch wat moeten gebeuren... Holland Casino vraagt om productverbreding. Wij denken dat een aanpassing van het kansbaar belastingtarief... zonder meere voorwaarden is, zowel voor de geprivatiseerde Holland Casinos... als voor de amusementcentra om rendabel te kunnen zijn. Ik dacht wanneer komt die nou? Maar goed, we hebben hem aan het eind van een gesprek gehad. Hartelijk dank. U hoorde Jan-Willem Wijsman van Speelautomaten, brancheorganisatie... en die heet Van, Dank voor uw komst. Dank u wel. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Trost in Bedrijf?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 Meer dan de helft van de Nederlandse MKB-bedrijven wil binnen drie jaar groeien door overnames. Dat aantal is aanmerkelijk groter dan dat in andere landen, zowel binnen Europa als wereldwijd. Wat ook opvalt is dat Nederlandse MKB-ondernemers meer dan gemiddeld over de grens kijken naar overnamekansen. Dat blijkt allemaal uit internationaal onderzoek van accountants en adviesorganisatie Grant Thornton. Over deze overnamedrang van Nederlandse MKB'ers praten we met Peter den Hertog. Hij is partner bij Grant Thornton en gespecialiseerd in ondernemingswaardering, fusies en overnames. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, daarover gesproken in zijn algemeenheid. De beursgenoteerde bedrijven doen het fantastisch. Daar is nu een pot van 210 miljard. Uh, dus beschikbaar voor overname en fusies. Uh, het lijkt er zo op, alsof we uit het slop zijn wat de crisis betreft. Ja, daar lijkt het inderdaad op. Er moeten wel een paar kanttekeningen bij maken. Die 210 miljard die u noemt, die bestaat voor een groot deel ook uit financieringscapaciteit. En niet alleen maar uit cash die aanwezig is, maar ook nee. uit financieringscapaciteit. En dan zie je dat het eigenlijk het dubbel opwerkt op het moment dat je resultaat verbetert. Hè? Aan de ene kant. financieringscapaciteit, even voor de duidelijkheid, is dat die bedrijven in staat zijn om dat geld te lenen. Ja, precies. Ja, te financieren. Ja, en dan krijg je twee bewegingen. Doordat je winst toeneemt, neemt je je cash toe en je eigen vermogen. Dat, dat kun je al besteden om te gaan groeien. En aan de andere kant wordt financieren ook makkelijker op het moment dat je winst weer stijgt. Dus een soort dubbel effect daarin. En, en hoe is deze tendens ook merkbaar bij het MKB? Zeker, ja, zeker. Um, hoewel we wel moeten zeggen dat een aantal branches daar nog vrij weinig van merkt. Bijvoorbeeld welke? Uh, wij zien met name stagnatie, het zal u niet verbazen... bij de bouwbranche en ja. alles wat daaraan gerelateerd is. Uh, ook de detailhandel heeft het nog lastig. Ja. Maar andere branches, zoals bijvoorbeeld de automotive... autodealers, om eens wat te noemen... Uh, transporthaven en logistiek... Um, ICT misschien. ICT en ja. webshops, ja, niet te vergeten. Ja, dat zijn branches die, die goed scoren momenteel. Ik moet u bekennen dat ik mijn bakker op de hoek nog eigenlijk de laatste tijd... helemaal niet over een uitbreiding naar Algerije bijvoorbeeld uh, heb gehoord. Dat <lacht> kan ik me heel goed voorstellen. Op dit moment ja. ik helemaal niet, nee. <lacht> nee, maar goed, als je het over MKB hebt... is dat natuurlijk toch de voorstelling van zaken die je hebt. Ja, ik denk dat dat niet helemaal terecht is. Dan hebben we het ook echt over de K van MKB, hè, de klein. Uh -huh. um, misschien aardig om even te zeggen, dit onderzoek wat wij doen... Uh, wij doen regelmatig onderzoeken over de hele wereld. Een stuk of vijf, zes per jaar. Uh, daarnaast doen wij ook in Nederland het commissarissenonderzoek. En wij zitten ook regelmatig om de tafel met ondernemers... in ronde tafelbijeenkomsten ja, maar of Maar over of welk segment hebben we het als, uh, het als het gaat om expansie? Het middenbedrijf dus. Ja, we hebben het duidelijk over het middenbedrijf. 50 man en meer? Personeel? Uh, ja, 20 tot 100. Okay. En daar zitten ook wel grotere bij. En, en hoe ja. verklaart u dan die wens, want dat is juist gemeten... Hè, om uh, over te gaan tot uitbreiding en ook dan over de grens... dat dat in Nederland bij het middenbedrijf nu zo sterk leeft? Ja, het, het, ik moet zeggen, hij heeft ons ook al verrast. Met name ook de mate waarin. Hè. Als je kijkt in landen om ons heen... en dan denk ik bijvoorbeeld aan Frankrijk en Duitsland... daar ligt dat significant lager, 39 procent en 11 procent... Um, in de wereld is het 34% procent die wil groeien, de overnames. En in Nederland is het 55%. Procent. Oh. Dat geeft tegelijkertijd ook wel een probleem. Want als je nou 55% bedrijven hebt die willen kopen, dan heb je nog maar 45% procent over die gekocht zou kunnen worden. Ja, maar ja. Nou, daarom moet um, je ook over de grens kijken. Natuurlijk. En dat is, nou, dat is precies een antwoord op de vraag waarom wij ook over de grens kijken. Um, nou, waarom is dat? Uh, het is voor ons ook moeilijk te zeggen wat nou precies de oorzaken zijn. Want er werd niet heel diep doorgevraagd op de achterliggende oorzaken. Uh, we kunnen er wel een paar uh, herkennen vanuit de gesprekken die wij met de ondernemers voeren. Um, sowieso zijn in Nederland de, de, zijn de effecten van de crisis nog redelijk overzienbaar gebleken. Werkloosheid is uh, gematigd gebleven. Uh, de resultaten zijn heel sterk hersteld van de bedrijven. 2009 was iedereen voorzichtig, maar in 2010 zien we in heel veel sectoren echt een sterk herstel. Uh, ook door kostenbesparingen die uh, gerealiseerd zijn. Uh, en wij hebben in Nederland toch een redelijk stabiele, stabiele financiële markt. Banken dan, met name. Dus we kunnen zeggen, ze hebben de crisis gebruikt om lean en mean te zeker, worden. En zeker. En nu kunnen ze ja. weer gaan uitbreiden. Ja. Ja, als we, in ons commissarissenrapport zie je dat heel duidelijk. In 2009 was de focus vooral op crisismanagement. En in 2010 is dat heel duidelijk verschoven naar strategie. Naar eh, vooruitkijken eigenlijk, groeien. En dat doen ondernemers graag. U heeft onderzocht wat mensen zouden willen. Gaan ze dat ook doen? Um, nou, dat denk ik wel. Want als je kijkt naar dat onderzoek, dan kom je een paar vragen tegen. En met name ook de vraag, waarom wil je nou groeien? Uh, dat, dat is eigenlijk een beetje, daar zit het antwoord op uw vraag in uh, verwerkt. Waarom wil je nou eigenlijk groeien? Want groei op zich, daar zijn de meeste ondernemers al nuchter genoeg voor... om, om te zeggen, nou dat, dat moet niet de reden zijn. Uh, groeien om het groeien. Maar uh, wat we hier heel duidelijk zien... is dat 80% van de ondervraagden zegt... ik wil naar meer schaalvergroting toe. Ik denk dat ze dat ook wel goed zien. We hebben gezien in de crisis dat je best wel wat kunt doen aan kostenbesparing. Maar op het moment dat je echt uh, je winsten wilt verbeteren... zul je toch ook echt op een andere schaal moeten gaan werken. Nou, ook schaalvergroting staat ook nooit op zich. Want je moet ook wel een reden hebben om uh, je schaal te willen vergroten. Nou, wat we nu zien is dat uh, bedrijven heel graag hun inkoopkracht nog willen verbeteren. De, de kostprijzen en met name ook de grondstofprijzen... die zijn zeker niet omlaag gegaan. Die gaan nu weer omhoog. Dus wil je concurrerend blijven en een goede marge blijven maken... dan zul je toch echt op grotere schaal moeten gaan werken en inkopen. En dan komt dus meteen de volgende de vraag. Uh, hoe doe je dat nou uh, succesvol dan, die overnames? Want uh, je kan wel gezellig aan het overnemen en nemen slaan met z'n allen. Maar dat moet, en dat is niet in alle gevallen zo... dat moet dan wel uh, een beetje centjes in het laadje brengen. Ja, nou, daar ligt een hele grote uitdaging. Uh, ik zeg altijd maar, uh, groeien, daar zijn twee dingen voor nodig. Financiering, daar gaan we misschien zo nog over hebben. Uh, maar ook management. En uh, wat heel vaak vergeten wordt of een ondergeschoven kind uh, blijkt te zijn... is het management van met name zo'n overname. Hoe zorg ik nou dat de plannen die ik had met die overname ook werkelijkheid worden? Laat Hoe maar rijden, ik... daar, daar komt u in de bocht. Nou, daarvoor zijn we al in de bocht, oh, om, omdat, <laughs> ja. omdat we ook meedenken... en meezoeken naar goede overname-targets en daar ook over onderhandelen. Maar juist dat traject daarna, dat post-acquisitie-management... is een heel belangrijk onderdeel van, van bedrijfsmanagement in het algemeen. En daar realiseer je eigenlijk wat je daarvoor van plan was. Mm -hmm. Maar wat, wat maakt een overname nou succesvol? Nou, dat is moeilijk om daar zo in een paar minuten antwoord op te geven... maar ik denk dat het wel Deelijke heel belangrijk factoren. is... Maar nou, het draait om dan. Welke mensen raadt u af om dit soort dingen te doen? Ik raad mensen af om dit te doen op het moment dat ze zelf al aan de toppen van hun managementcapaciteiten zitten in hun eigen bedrijf. En hoe kunt u dat inschatten? Uh, nou, we hebben inmiddels wel heel veel wat ondernemers gezien en, en kunnen ook redelijk inschatten of iemand er klaar voor is om een volgende stap te maken. Ja. Zijn, zijn er op dit moment ook heel veel bedrijven te koop? Ja, er zijn veel bedrijven te kopen. Hoewel uit hetzelfde onderzoek als waar we het net over hadden... blijkt dat maar 11, 11 van de Nederlandse bedrijven van plan is... om zijn bedrijf te verkopen. Dus er zit een behoorlijke mismatch tussen kopers ja. en verkopers. Als je kijkt naar de, naar de babyboomers, zal ik maar zeggen... die zijn dus een beetje aan hun pensioen toe. Die moeten toch een keer van hun bedrijf af willen, of niet? Ja, de aantallen daarvan die verschillen nogal. En wat wij zelf gezien met de laatste jaren is dat dat ook best gebeurd is. Dat er veel babyboomers al zijn uh, opgevolgd of hun bedrijf hebben verkocht. En wat we nu zien is dat heel veel directeuren en managers ook echt de capaciteiten hebben strategisch te denken. En dat geeft dat er inderdaad naar mijn gevolg een, echt een hele grote groep bedrijven is die strategisch denkt. En daardoor ook klaar is voor overname en ook het juiste management op, op die plek heeft zitten. Heeft u ook enig vermoeden of dat vanuit het buitenland hier naartoe kijkend, of dat het geval is qua overnames? Uh, u bedoelt buitenlandse overnames ja. door buitenlandse bedrijven in Nederland? Ja. ja, dat gebeurt zeker. We merken dat in onze due diligence afdeling. Het veel... welke afdeling? Het boekenonderzoek afdeling. Juist. Die heel veel onderzoeken doet voor buitenlandse bedrijven die in Nederland iets kopen. En wij zijn in Nederland een interessante markt, maar wel klein. Moeten we niet vergeten. We zijn natuurlijk en is een heel dat? klein land. En waarom is dat zo? Omdat we een hele kleine markt zijn in Nederland. Ja? Dan moeten we ons goed realiseren dat als er als wij interessant willen blijven voor het buitenland... dan zullen we moeten blijven innoveren, nieuwe producten moeten blijven bedenken... en onze internationale handelspositie volledig uitnutten. Want is dat de reden eigenlijk ook voor overname? Dat je zegt van, wij willen toegang hebben tot nieuwe technologie... of we willen een merk aan ons binden, of he, dat soort dingen. Dat moet je dus zelf ook in huis hebben om interessant te zijn voor een andere partij. Absoluut, en dat baart mij in het onderzoek ook een beetje zorgen. Als ik kijk naar de redenen voor groei, dan is dat vooral kostenbesparing... Uh, geografische spreiding, dat speelt ook nog een rol... zelfs ook binnen Nederland. Maar wat uh, te weinig nog blijkt uit het onderzoek... is dat we vooral willen groeien om nieuwe technologieën uh, binnen te halen. Okay. En ik denk dat we daar in Nederland echt een slag moeten slaan... om uh, niet achter te raken. Nou, Innovatie dus. In ieder geval ons MKB'ers staan te trappelen om uit te breiden, dat zeker, is duidelijk. Ja. Oké, okay, dank u wel. We spraken met Peter Den Hertog. Hij is partner bij accountants en adviesorganisatie Grant Thornton. En dat ging dus over die opmerkelijke overnamedrang... bij Nederlandse MKB-ondernemers. Steeds vaker kiezen ondernemers of kunstenaars voor crowdfunding als het gaat om financiering van hun bedrijven of projecten. En deze week is een groep jonge filmmakers... een crowdfunding-platform begonnen met de naam Sinecout. Maar de echte pionier op het gebied van crowdfunding in Nederland... is Pim Betist, oprichter van Celebend en Africa Unsigned. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, vertel eens maar wat crowdfunding is, want ik doe wel gewoon alsof... Mm. Uh, nou ja, <lacht> ik, wij hebben het er ooit een keer over gehad in online... en toen met Celebend. Ja, klopt. Wat is crowdfunding? Crowdfunding is het uh, verzamelen van gelden online... voor een gemeenschappelijk doel. Um, en dat zijn vaak kunstprojecten op dit moment. Maar ik verwacht dat in de toekomst... ik ben ook advies nu aan het geven aan de ABN AMRO... voor... Uh, het uh, ja, neerzetten van een crowdfinancing-platform, zou je kunnen zeggen, voor bedrijven zelf. En, en noem eens wat, wat, voor projecten kan je daar brengen? Nou, dat zijn dan echt bedrijven die zeggen van nou... Uh, er zit eigenlijk een gat tussen Friends, Families en Fools, waar, waar het eigenlijk mee begint... dat je ja. ongeveer 10.000, 15 15.000 euro van vrienden krijgt om iets te starten... en de informal investment uh, sector, wat eigenlijk start bij 100.000. En dat gat, dat wil ABN AMRO proberen te vullen... Met, uh, met dit platform, zeg maar. Dus dat dan ja, een hele grote groep mensen. een paar honderd euro investeren in een bedrijf. en dat dat bedrijf dan van start kan gaan. Oké, okay, en dat kan alles zijn. waar je uh, mee een website op gaat en zegt. Nou, ik, uh, als ik zeg vanmorgen. ik wil uh, eens, uh, tien afleveringen maken. over uh, het Nederlands bedrijfsleven weer. jongens, ik heb tien mil nodig per aflevering. De eerste aflevering die gaan jullie me financieren. Uh, ja, hoe werkt het dan? Moet iedereen kan je zeggen van degene die 10 euro storten... die mogen bij de opname zijn en degene die... Duizend storten die uh, komen misschien als bedrijf. Nee, die kunnen in de uitzending om iets oh. over hun bedrijf te Oh ja. En noem maar wat. Nou ja. Oh, dat dus heeft die makelaar verzonnen volgens mij. <laughs> Alleen voor andere tarieven. Nee, maar goed. Kijk, ik wil weten of je zo weer zo'n programma op de buis kunt brengen. Nou, dat is wel um, uh, wat je ziet. Heel veel is dat die propositie die moet heel goed zijn. En um, ik verbaas me over hoeveel crowdfunding initiatieven er op dit moment uh, eigenlijk oppoppen overal in ja, Nederland. Uh -huh. Um, alleen wordt er niet goed genoeg nagedacht over die propositie. Ja. Mensen verwachten dat er duizenden mensen klaar zitten... met een creditcard uh, achter een computer om geld ergens op te storten. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Om de magere brug in te gaan pakken of je verzin uh, maar wat. Ja, dat, dat Veel is... Veel flauwekul. Er er ja, je moet wel echt een hele goede propositie neerzetten. En ja. vaak is dat dan een combinatie tussen een uh, return on involvement... of een, een emotional return. Dus, uh, dat je je een, wilt er gewoon je poen terug met een rendement. Dat is toch voor de meeste nou, dat, mensen? dat is, dat is dus, de financiële return, zeg maar. Je ja. ziet dus een of een hele uh, tastbare return. Er is een, uh, de iPod Nano uh, is, uh, heeft een Chicago-designer. Die heeft dat gecombineerd aan een horloge. En die heeft op Kickstarter.com, dat is ook een bekende crowdfunding site... Een horlogebandje waar je dat ding in kost Ja, dat, dat, dat heeft hij gecombineerd. En ja. dus Om dat ding te ontwerpen, om een eerste pilot neer te zetten... had hij gezegd, nou, ik heb 15.000 dollar nodig. Maar hij zit nu bijna op een miljoen. Maar zeg je dan ook, wat op een miljoen? Ja, dus hij heeft in plaats van 15.000 dollar <laughs> en, heeft hij een miljoen ja, binnen. Ja, ja, <laughs> Waar, ja, waarom is dat dan? Omdat er een hele goede combinatie is tussen die emotional return... namelijk dat je de eerste bent, dat je iemand die met een supergoed idee komt... dat je die kunt helpen, en een tastbare return. Want je bent de eerste die hem krijgt. En, dat werkt en heel goedkoper goed. waarschijnlijk dan dat hij... Uh... Dat, dat hoeft niet worden. per se. en nee, Misschien zult hij zelfs duurder zijn omdat je een van de eersten bent... en omdat je meehelpt aan de ontwikkeling. Maar je bent wel de eerste die hem heeft. En dat vinden veel mensen leuk. En nu nog even een stapje terug. Want het was uiteindelijk bedoeld toch om projecten van de grond te krijgen. Dan zou je zeggen, als hij 15.000 euro nodig hebt, dan sluiten we de zaak. Maar zo is het dus niet. Nee, dat hangt dus helemaal vanaf hoe je je businessmodel uh, maakt. Um, uh, dus cellenband, uh, waarmee ik begon had, had ik heel duidelijk schaarste gecreëerd. Dus 50.000 dollar, niet meer, niet minder... Uh, Um, en dan zag je dus dat op een gegeven moment, als je op 25 was, dat er een tipping point was. Dat mensen in één keer heel snel. Want naar bij 50.000 50 euro ging er dollar. Of dollar, dan ging er een, een cd gemaakt worden bijvoorbeeld. Ja, dan gingen artiesten de studio in om een cd op te en, nemen. En moest iedereen evenveel betalen en dan bijvoorbeeld allemaal 10 dollar. En dan krijg je dus die cd opgestuurd? Of hoe werkt ja, dat? Ja, dat, daarbij hadden we dus uh, echt 10 dollar per cd. Dus dat noemen we al een part. En dan kreeg je dus uh, de cd opgestuurd als die geproduceerd was. En een gedeelte van de omzet. Ik ben nu opnieuw begonnen met een nieuw bedrijf. Mag ik even vragen of ja? daarvoor, als nou zo'n project mislukt... Ben je gewoon je geld kwijt? Nou, dat verschilt dus in... Uh, per, per, per, bij Celebent was het zo dat je, je geld dan terug kon krijgen... of kon verschuiven. Want er werd niks opgenomen, dus er werden geen kosten gemaakt. Ja, ja Dus ja. dan en dat heb ik eigenlijk nu ook met Africa Unsigned. Ik ben opnieuw begonnen met hetzelfde concept... maar dan alleen maar met Afrikaanse artiesten en een selectieprocedure. Omdat ik bij Celebent vond dat uh, ja, de kwaliteit van de muziek te laag was. En uh, daar heb ik het ook helemaal vrijgelaten. Daar kun je dus een dollar uh, overmaken. Of 50 dollar, maakt helemaal niet uit hoeveel. Nou, hoe um, ga je dan bepalen wat mensen ervoor terugkrijgen? Ze krijgen de digitale release. En uh, hoe meer je uh, overmaakt, hoe meer je dus ook krijgt van die artiest aan emotional returns. Hoe bedoel je aan emotional returns? Nou dus... Een uh, misschien... make and greet. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Eh, een van de supporters bij ons op de site... die was vijf jaar getrouwd met zijn, eh, met zijn vrouw. En eh, er is een speciaal lied gemaakt voor zijn vrouw... omdat hij geld over had gemaakt. Dus je kunt op allerlei manieren kun je mensen belonen... voor het overmaken van geld. Maar dan moet je dus per... Hè, eh, eh, eh, laten we zeggen dat er honderdduizend mensen zijn... die 1 tot 5 dollar overmaken. En dan moet je voor iedereen bedenken wat hij daarvoor terugkrijgt. Je moet wel een beetje werken voor je geld. Goede hemel. En hey, luister, waarom? Want dat geef je al een beetje aan. Ik heb CellerBand gehad. CellerBand is failliet gegaan. Waar ga je Klopt. dan failliet aan? Um, wat je heel veel ziet, is dat um, je moet natuurlijk een businessmodel maken met zoiets. En wat werkte, was dat mensen geld gingen overmaken voor die CD's. Oh. Dus 3 miljoen dollar in totaal is er overgemaakt. Er zijn 50 artiesten de studio ingegaan met 50.000 dollar. Alleen het businessmodel van Sellement was niet sterk... omdat er niet een keuze gemaakt is tussen faciliteren... dus het mogelijk maken van het systeem, en waarde toevoegen. Dus er was heel veel overhead, er werd heel veel geholpen. Die artiesten die werden heel erg gesteund. Um, maar de, de marge op die 50.000 was iets van 5%. Ja, dus en, daar, daar kon je het gewoon niet van betalen. En, en, en, en cd's en, en, werden niet verkocht. want dat was, werd eigenlijk, Toen hebben we nog de aanname gemaakt van... nou we gaan nog wel wat cd's verkopen. Dat is natuurlijk de stomste fout die ik had kunnen maken. Want? Uh, nou ja, cd-verkoop is natuurlijk alleen maar aan het teruggaan. Ja, ze willen en... hem alleen maar downloaden, toch? Ja, downloaden, streamen, uh, ja. Spotify-systemen. We zitten een beetje in een loot wat dat betreft. Dus muziekverkoop, omzet, is heel erg aan het dalen. En we hebben onze kaarten daarop gezet. En dat, dat is heel dom geweest. Maar op het moment dat je kiest voor waarde toevoegen... dan kun je wel een goed uh, businessmodel maken. Want en, dan en verdien je namelijk toevoegen... een gedeelte van het geld wat opgehaald wordt. En die waarde toevoegen is wat je nu doet bij Africa Unsigned. Bijvoorbeeld dat je zegt, wij willen weten... Welk bandje uh, uh, zich positioneert in die markt waarop geboden kan worden, zal ik maar zeggen. Ja. En dat je dus de kwaliteit kunt bewaken. Precies, we zijn een stamp of approval, maar we helpen ook de artiesten met het vinden van de juiste producers. En we doen heel sterk zijn wij gericht op PR en promotie. Dus we maken maar een paar liedjes. Met die artiesten en die paar liedjes, die gaan we heel slim in de markt zetten. Um, en dan heb je dus kans dat die artiesten geboekt worden bij festivals. En dat ze dus internationaal kunnen doorbreken. En als jij nou zo'n website hebt opgezet, verdien je dan ook nog geld aan bijvoorbeeld als er 10.000 dollar binnenkomt. Dat je daar een percentage van krijgt. Ja, omdat wij dus echt waarde toevoegen. En wij per artiest ook echt heel veel tijd erin steken, verdienen wij 40% van hetgene wat opgehaald wordt. 40%? Ja. Want je ja. hebt een, in Amerika een bedrijf de Kickstarter. Is, en, hij en heeft die... het al geleerd hoor, na nou ja. zijn faillissement. Maar die vragen 5 procent. Ja. Daar kun je van alles en nog wat kun je via crowdfunding laten. Ja, en ik heb er wel een keertje financiën. zitten rekenen. Um, en volgens mij zijn ze nog steeds geen winst te maken. Want ze hebben een heel groot kantoor. En ze hebben een hele grote uh, overheids dus. Uh, maar met 5%, ook al ze hebben nu iets van 1 miljoen dollar of 2 miljoen, ik weet het niet precies... maar met het bedrag wat zij dus ophalen, uh, kunnen zij nooit uh, winst draaien. Hey, luister, met een faillissement uh, uh, op je naam, maar wel met een hoop kennis... stap je dan uiteindelijk de ABN AMRO binnen en die zeggen... nou, fijne vent, goed idee. <laughs> uh, ja, Ik heb natuurlijk wel als eerste dat uh, met muziek dan uh, gedaan in de wereld eigenlijk... En uh, ik heb een heleboel geleerd van mijn fouten. En uh, ABN AMRO die zegt. Van, ja, wij, wij zien dat er um, een kans is. Uh, wereldwijd is er nu 80 miljoen. Uh, dollar opgehaald uh, door een, Ja, aan een crowdfunding. Dus 1 miljoen supporters of believers zou je ze kunnen noemen, die dat dan gedaan hebben. Uh, maar wat gaat er gebeuren op het moment dat je dus die, die, nou, dat kapitaal koppelt aan de wisdom of crowds, dus de wijsheid van een grote groep, dat kan ook best wel een grote impact hebben. En um, ABN Amos, die, die is gewoon heel erg geïnteresseerd in hoe zoiets zou kunnen werken. En uh, ja, daarom hebben ze benaderd om samen te werken. Heb je ze ooit een liedje van Africa Unsigned laten horen? Ja, zeker. Ja. Zullen wij er ook even eentje laten horen? Ja, dit, dit, Ik kan me voorstellen dit, dit, hoe dit ze ging. Ze vragen ja. gewoon om geld. Ja. In het liedje ja. Al. Ja. Ja. Jij kwam binnen en jij draait dat. Ze zitten allemaal nog een beetje suf om de stoel. En na een seconde of dertig lopen ze allemaal zo swingend om die tafel heen. Zo is dat. ABN AMRO? ABN AMRO ook. goede ja. mensen, jij <laughs> hebt het goede adres gevonden. Ja, dit meisje heeft de 5.000 dollar al opgehaald via Afrikaanse. Ja. Ze is genomineerd voor de MTV Music Awards in Afrika. Kijk. Ze is in Nederland geweest, ze heeft bij TEDx opgetreden, in Bitterzoet opgetreden, Full House. En het is ongelooflijk uh, ja, hoe zo'n zo talent ook uh, een Nederlands publiek helemaal aan het dansen kan dat krijgen. Dat klinkt natuurlijk ja. hartstikke leuk. Toch een redelijk nieuw fenomeen waar we weer het een en ander over te weten zijn gekomen. U hoorde Pim Betist, oprichter van Celebent en Africa Unsigned. En het ging dus over crowdfunding. Weet u ook weer wat dat is. Hartelijk dank voor je komst. Ontzettend veel succes. Heel graag gedaan. Ja, de positie van jonge boeren in de voedselketen. Dat is het thema van een internationaal congres... aanstaande woensdag in de Rode Hoed in Amsterdam. Dat congres wordt mede georganiseerd... door het Nederlands agrarisch Jongerencontact, het NAJK. En dat is de Belangenvereniging van en voor Nederlandse Agrarische Jongeren. Daar praten we over met Wilco de Jong, voorzitter van datzelfde NAJK. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, uw Belangenvereniging, uh, dat telt zo'n 9.000 leden, begreep Klopt. ik. Tot welke leeftijd ben je een agrarische jongere? Ja, je bent zo jong als je je voelt. Maar wij zeggen tot 35 ben je een Nederlandse agrarische jongere. Ja. Hoe als die oud... van de Jaspers het nog leuk vindt. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld maar oh, ja, goed. Dat he? is niet aan leeftijd gebonden. <laughs> oh, er nee, nee, zo... zijn ook oudere oh, boeren. Oké. Okay. <laughs> maar uh, hoe oud bent u zelf? Ik ben 30. Ja. Dus 30. u hoort daar uh, zelf ook nog tot die doelgroep? Ja, anders kun je geen voorzitter zijn natuurlijk, van de nee. club. Uh, nee. En wat voor agrarisch bedrijf heeft u? Ik heb zelf een melkveerbedrijf en mijn ouders samen. En uh, dat is uh, 150 melkkoeien in het uh, Friese Nijoldwolde. Ja. Wat is op het ik het probleem van jonge boeren? Ja, het probleem waar je vooral wij het congres ook organiseren, is vooral gericht op het feit van we zien heel veel ontwikkelen in de wereld. Kijken naar grondstoffenfluctuaties, uh, kijken naar. Na de ontwikkeling van het mindere enthousiasme om het boerenvak in te gaan. Dat je kijkt, wat is je positie nou echt als jongeren in de voedselketen? En dat ligt de congres erop. Het probleem is vooral dat we heel hard werken. Hele goede producten afleveren. Ja. Een goede kwaliteit leveren. Maar toch vaak zien dat we onze bedrijven... uiteindelijk de rendementen toch op een laag niveau liggen. En met gigantische financieringen zitten. Precies, die is sowieso hoog. Als de, de financiering is in ieder geval hoog. Maar als ook uh -huh. zouden we kunnen kijken naar ons, het rendement op, de, op, op, het, op het geïnvesteerd vermogen. Als dat nog een stuk omhoog zou kunnen... zou het gewoon ook meer lucht geven om bijvoorbeeld... De investering te doen met duurzaamheid. Wat, wat noem eens, voor wat voor bedragen moet je dan een hypotheek afsluiten om zo'n bedrijf, bijvoorbeeld zoals jij hebt, om ja, dat die... dan te, te over te nemen? Of? Je, je kijkt, het hangt heel erg af van de situatie, maar het gemiddelde bedrijf, dan zit je bijvoorbeeld overname, dus een miljoen euro is bijvoorbeeld niks meer. Ja, en, en in een tuin, tuinbouwbedrijf praat je over een, een meervoud, een veelvoud van die bedragen. Het is dus. Ja. Maar dan moet je dus hartstikke inno, innovatief worden, hè? bijvoorbeeld in een tuinbouwbedrijf, om weer warmte te produceren, wat je weer terug kunt verkopen of dat soort gekkigheid. Precies. Maar, maar zijn de meeste boeren ook echt ondernemers? Nou kijk, het, je ziet er uiteindelijk de keuze om boer te worden. Dat of in ieder geval het verder gaan aan de graag sector wordt steeds bewuster gemaakt. Uh, in het verleden was het zo van nou, de oudste van het gezin was dan, die werd boer. Maar tegenwoordig zie je steeds meer dat iedereen een hoge opleiding heeft. HBO niveau, universiteit zie je ook al meer terugkomen. Dus bewuste keuze voor het vak. Want uiteindelijk is het uh, een, een stuk passie, een stuk beleving van je, die je in jezelf zit om het vak uit te oefenen en dan kijk je naar, naar economische motieven, dan, dan moet je heel eerlijk zijn... dan moet je andere keuzes maken waarschijnlijk. Maar puur de passie ligt heel belangrijk. Maar de vraag waarschijnlijk die Tieneke bedoelt is... Is dat een ondernemerskwestie of is dat het, de liefde voor het boerenbedrijf? Het, e het, e het, e het eerste is het belangrijkste. Hè. Die, je moet eerst heel veel uh, er echt open voor staan om dan die keuze te maken. Ander andersom zie je wel steeds, doordat je meer ziet van de wereld... dat je een hele andere perspectie krijgt van met, uh, met uitwisseling van kennis. Uh, ook in de opleidingen, dat je meer ondernemerskeuzes gaat maken. Dus bijvoorbeeld in energieontwikkelingen... Uh, in, in basis van verbreding van landbouw... maar ook kijken naar dus productontwikkelingen die je zelf een bedrijf wil beginnen. Vertel je voor je eigen bedrijf in elkaar zit? Je zegt, ik heb een melkveehouderij, hoeveel ja. koeien, hoeveel melk. Produceer je? Wij uh, hebben 150 melkkoeien en wij produceren op jaarbasis 1,3 miljoen liter melk. Okay, ja. En aan wie lever je dat? Wij leveren dat aan een coöperatieve melkverwerker, dat is uh, DOC Kaas in Hogeveen. Dus aan één uh, ja. onderneming Klopt. lever je dat. Ja. Um, um, en zou je daar een andere positie in, in kunnen nemen in die voedselketen... dan alleen maar aan die ene dat product leveren? Wat zou je anders kunnen doen als je zegt ik neem een andere positie in in die voedselketen? Een andere positie kan bijvoorbeeld zijn dat, uh, dat je kiest voor het zelf verwerken van je product. Dat kan een keuze zijn, maar je ziet dat. Kaas dan... als gaan maken of bijvoorbeeld, ja, Streekproducten. Streekproducten, maar dat is maar voor een beperkte markt. Hè, want ik zit zelf, je moet heel goed kijken naar het gebied waar je in zit. Ja. Ik zit in een vrij uh, ja, dunbevolkt gebied. Dus daar moet ook afzet voor zijn. Hè, want heel veel van onze producten gaan naar juist naar de dichtbevolkte gebieden. Ja. Uh, nou, je moet er zelf ook voor, voor, uh, voor zijn. Hè. Vaak ben je dus een, een, een echte een marktgerichte persoon... of ben je meer op het technische vlak uh, ontwikkeld... om het ondernemerschap te ontwikkelen. Dus dat is, voor mezelf zit ik meer op, vaak van kijken naar... hoe kan ik mijn coöperatie gebruiken om mijn product te verwaarden. En, je ziet... en uh, hoe verwaard je, je product verwaarden? Precies. Hoe, ja. hoe doe je dat dan? Uh, dat is, kijk, melk is melk. Ja. Maar wij hebben daar een hele veel verwerking voor kaas bijvoorbeeld... maar voor ook voor andere producten als, uh, als uh, zuivelproducten. Dat doe je op het moment. Ja, nee, dat wordt gedaan door de melkfabriek. Hè? Ja, Als je precies. kijkt naar een Friesland Campina bijvoorbeeld, die verwerkt alles in toegevoegde waarde op basis van. Maar daar van... heb jij dan toch niks mee te maken? Nee, maar je bent wel onderdeel van die keten. En uh, hoe, hoe kun jij je rol daarin verbeteren of specialiseren? Je, het, onze rol verbeteren is dus uh, meer bewustzijn wat de markt vraagt. En we kijken Is naar... dat bijvoorbeeld ook hoe je met je koeien omgaat? Bijvoorbeeld, uh, maar ook hoe je met kijk hoe andere producenten van uh, van van agrarisch producten omgaan met het feit van. Produceer je alleen of ga je ook meedenken met je coöperatie... met je uh, bedrijf waar je aan levert van... wat vraagt nou uiteindelijk de consument van mij? Om te gaan zeggen van waar is vraag nou en wat willen ze graag zien? De ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid die we op dit moment heel erg zien. Ja, dierenwelzijn bijvoorbeeld, als je dat een stapje hoger zou brengen... wat, is daar, wat heeft de consument daarvoor over? Nou ja, en, en, en die discussie... want iedereen kijkt eigenlijk over je schouders mee. Het gaat om duurzaamheid, het gaat om diervriendelijkheid... Ja, daar wordt je bedrijfsvoering niet veel goedkoper van, lijkt nee, mij. Dus dat nee. nee, dat kost geld. Helemaal niet. Dus je vraagt, hem, wil de consument er meer voor betalen? En is dat zo? Want volgens mij hebben ze wel een grote mond... maar een kwartje meer betalen, dat is lastig. Uh, we zitten in een spagaat op dat gebied. Ja. Uh, je kijkt vooral, uh, we moeten vooral op wereldniveau kijken, wat heeft de gemiddelde wereldburger uh, kwam die betalen voor voedsel? En een, een bepaalde klasse kan natuurlijk veel meer betalen voor voedsel, maar dat is maar een klein deel. Mm -hmm. Kijken we naar het gemiddelde inkomen in Nederland ook, dat we zien van ja, die hebben ook baat bij een betaalbaar voedselpakket. Dus er is maar een klein deel wat je in een soort nichemarkt niche zou kunnen plaatsen, en een deel moet je natuurlijk kijken van wat, hoe kun je onze de wereldburger voeden, die ook steeds, ja, hebben te maken met straks 9 miljard mensen op deze aardbol, die moeten ergens ook gevoed worden. Dus daar ben je ook vaak in. En als we uh, dat dan ook nog diervriendelijk willen doen en duurzaam, dan de, zijn we altijd aan subsidies gebonden. Want anders lukt het niet. Een combinatie van. Het is, het is, niet, het, het is niet het enige woord wat belangrijk is. Maar ik denk vooral het bewustzijn van het feit van uh, dat je bewust bent van het voedsel wat je, wat je consumeert. En als je kijkt van wat daar aan, aan ja, wat daar van werk voor gedaan wordt. En dat vind ik belangrijk, omdat je kijkt, van nou, het is voedselpakket... maar laat zien, wat jonge boeren en tuinjes hebben heel veel voor over, over... om dat voedselpakket hier neer te leggen. Ja. En daar zouden we ook graag in de keten wat meer begrip voor willen hebben. Gaan die discussies bij jullie dan ook over het opzoeken van nieuwe markten... nieuwe producten enzovoort en dat soort dingen? Of is het eigenlijk, ja, ik heb mijn koeien, er komt melk uit... en de Campina die zorgt wel dat het een uh, kaas wordt? Uh, wij zelf kijken ook wel mee over de schouders. We zijn natuurlijk met z'n allen eigenaar van, vaak van de coöperaties die, die je bent. Dus je bent er wel mee in de ontwikkeling. Maar in feite zijn we wel, wij worden we beloond voor het feit dat we goed, goed en kwaliteit produceren. Ja. Ja. En, en daar in die zin, uh, ik zeg het wel eens zo, wij zijn niet meer gewend. Onze voorouders hebben coöperaties of keten, keten opgezet omdat het in die weertijd ook slecht ging met de, met de agrarische sector. Om te zeggen van ja, we moeten bundelen om sterk te worden. Nu zijn we enorm goed gebundeld. Maar uiteindelijk zie je dan nog dat je als, als producent niet altijd aan de kant zit waar het, waar het geld ja. verdiend wordt. Want, want het wordt je min of meer door de markt opgelegd of door organisaties of door overheden. Wat kunnen jullie doen als jullie de krachten bundelen? Dan kunnen wij, uh, het belangrijkste onderdeel is dat je meer gaat kijken van uh, hoe, hoe produceer je? Waar, mee, waar ben je mee bezig? En wat voor invloed heeft mijn product? Op de markt en de vraag van de consument. He, dat is een beetje vaag. Ja, Geef eens een voorbeeld. Het is vaag, maar kijk, uh, blijft, het blijft markt voor, voor bestaande producten, gewoon voor de melk die wij produceren, blijft vraag, Maar ook vraag voor producten bijvoorbeeld, ik noem bijvoorbeeld voor speciaal geteelde tomaten voor, uh, voor. die direct geleverd worden aan restaurants of direct geleverd worden aan, aan de supermarkt bijvoorbeeld. Da, daar is ook vraag Boeien naar. Nieuwe vormen van afzetmarkten. Precies. Hoe veel, hoeveel boeren verwachten jullie eigenlijk? Hoe bedoelt u? Nou, naar het congres. Het, congres uh, het is een internationaal congres. Dan hebben we ongeveer 70 uh, deelnemers uit uh, alle Europese landen. Dus uh -huh. dat zijn uh, twee jonge boeren per, per land, om het zo te zeggen. En waarschijnlijk dus... ook de vertegenwoordigers van de jongere organisaties. Ja, klopt. Net als uh -huh. mijn organisatie zijn daar vertegenwoordigers van. En het verhaal dat we ongeveer, ja, we gaan vanuit ongeveer 50 jonge boeren uit, uh -huh. uit Nederland. En dan, dan is de Rode Hoed toch nog wel een verrassende locatie. Je zou denken, nou, dat zeggen ze zwol of zo. Ja, maar goed, je moet het soms ook de verrassing hebben om een succes te maken. En nou vooral, de, nou Amsterdam is toch de handelsplaats van, van heel de wereld van, van, van oorsprong. Dus we zeggen, ja. de, daar, is de, daar is het geboren. Dus daar, moeten we ook, daar willen we ook het congres laten plaatsvinden. Kan jij zelf het hoofd nog boven water houden? Ja hoor, met, soms met, met, met moeite zou je bijna zeggen, maar wel op een goede manier. Dus ja, inderdaad, ik zie, ik zie voldoende toekomst en met veel enthousiasme kijk ik naar de toekomst toe. Even nog als laatste vraag. Hoe kijk je naar dat boerenprogramma van die Yvonne Jaspers? Net als iedereen. Ja? ja, gewoon op een goede manier en uh, met veel plezier. Heb je zelf vast een <laughs> ja, goede vraag. Hè? Ik, ik, zat een te... ik zat hem al te wachten. Op het journal is het misschien hetzelfde gevraagd. Dus uh, ik heb inderdaad een vriendin. Ja. Ah, ah, Hartelijk dank. Jongen. U hoorde Wilco de Jong van NAJK, Belangenvereniging voor Jonge Boeren en Thuis. Dank voor je komst. Ja, dankjewel. Na het nieuws van twee uur dan zijn we bij u terug met een gesprek over de vraag hoe je als zelfstandige het beste je pensioen kan regelen. Wat ons betreft heel graag tot zometeen.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 want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 8000 euro, hè? 8000 euro. Wat krijgen we nou? 8400 euro. Jongens, het is iets wat Piepjo. 8480 euro. Ha, ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op peugeot.nl. Samen uit, samen naar de opera.